Volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. Het debat in Rotterdam kwam nauwelijks van de grond. De verschillen tussen de kandidaten bleken klein. Het volgende CDA-debat is morgen in Groningen. Een Amerikaanse bouwvakker is in een bassin met salpeterzuur gevallen. Hij werkte op het dak van een fabriek in New Jersey toen hij er doorheen zakte. Hij viel tien meter lager in het zuur en ging kopje onder. Hij werd daarna in shock uit het vat gehaald en snel afgespoeld. Zijn brandwonden zouden levensbedreigend zijn. Een collega die hem achterna was gesprongen om hem te redden, liep brandwonden op tot aan zijn middel. Volgens de politie was het dak aangetast door de dampen van het salpeterzuur en de bouwvakker was juist bezig om het dak te repareren. Het weer vannacht in het westen wat regen, minimaal tussen 6 en 10 graden. Ook komende ochtend nog wat lichte regen in het westen. In het oosten eerst nog wat zon. Smiddags in het hele land kan op buien en het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Welkom bij het programma Dit is de nacht van 8 mei. Afgelopen weekend was de ontknoping van de eredivisie. Na 34 wedstrijden is er even rust voor de voetballers en vele vrijwilligers. En Wist u bijvoorbeeld dat er bij profclub FC Groningen maar liefst 500 vrijwilligers werken tijdens een gemiddelde wedstrijd? En zometeen horen we daar een reportage over. En vannacht gaan we ook doorpraten over het onderwerp vrijwilligers in de sport. Maar eerst muziek van Fleetwood Mac. Dit is Seven Wonders. Feeling. Oh wait so Mom Steven Wanders van Fleetwood, Merk uit 1987. Profvoetballers verdienen topsalarissen. Maar de clubs waarvoor ze voetballen zijn afhankelijk van vrijwilligers. En dat geldt ook voor FC Groningen. Verslaggever Matthijs Holtrop was bij FC Groningen om te kijken... wat vrijwilligers bij zo'n wedstrijd wel doen.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 Profclub FC Groningen waar maar liefst 500 vrijwilligers meewerken aan een gemiddelde wedstrijd. En vannacht praten we door over vrijwilligers in de sport. Bent u iemand die werkt als vrijwilliger, bijvoorbeeld achter de bar? Bent u lijn- of grensrechter? Of heeft u een andere functie bij een sportclub en bent u betrokken als vrijwilliger? Waarom bent u dat gaan doen en wat maakt het zo mooi, het werk bij een, bij een sportclub als vrijwilliger? Belt u 0800-1121, dat is 0800-1121. Your heart, tell me, do you like it? Do you like now? What you see? For we have held our cards, neither of us showing, always second guessing. What does it mean? So open up your heart. Don't be afraid of the dark. If it's me you're looking for, I'll come running. I'll come running back to you if you need me. Call, no matter how far, I'll come running back to you. dreamt of us last night children you go hiding and I go see go swinging through the trees and I can hear you calling are you calling out to me so open up your heart, don't be afraid of the dark, go on let that light shine in and it me you're Nieuwe single van Jamie Faulkner in Dit is de Nacht. Je de If It's Me. We praten vannacht over vrijwilligers in de sport. En aan de telefoon heb ik Jacqueline. Goedenacht. Hallo. Jacqueline, jij werkt bij een, een, ja, een overkoepelend centrum. Zo kan ik het misschien het beste omschrijven. Die verschillende sportvormen aanbiedt. Ja, klopt. Ja. En welke sportvormen bieden jullie aan? Uh, we bieden voor kinderen uh, turnen. Uh, recreatief. En we hebben ook uh, selectiegroepen. En voor de volwassenen bieden we sport aan in de vorm van aerobics. En we hebben een stepgroep. En uh, we doen ook aan conditietraining. Aha. En, en hoe lang werk je als vrijwilliger voor, voor deze organisatie? Uh, ik denk een jaar of negen inmiddels. En wat is jouw jou functie? Uh, ik uh, doe de ledenadministratie uh, bij de volwassenen, uh, maar uh, we hebben een heel gezellig bestuur, helaas veel te klein. Waar denk ik heel veel sportverenigingen mee kampen, is een gebrek aan vrijwilligers in dat bestuur om ook alle activiteiten te doen die je zou willen. Maar um, nogmaals, ik doe de ledenadministratie, maar daarna, daarnaast uh, organiseren we dus met name voor de jeugd. Uh, turnkampioenschappen, uh, onderlinge wedstrijden... en ook wel uh, regionale wedstrijden. En ja, als daar iets gedaan moet worden, dan uh, ben ik daar ook bij betrokken. Ja, en waar, waarom heb je gekozen om uh, bij, bij deze organisatie aan de slag te gaan... die onder andere voor turnen actief is voor jongeren en aerobics voor ouderen? Uh, omdat ik uh, sportte bij deze vereniging. En uh, ja, dan komt dan gauw de vraag van uh, wie wil er in het bestuur... Uh, om uh, taken op zich te nemen. En op een bepaald moment heb ik besloten om dat te doen. En het leuke is dat um, als je er zo bij betrokken bent... dat je zelf ook eigenlijk wel steeds een beetje sportiever wordt... en steeds meer... Uh, ja, je gaat uh, bezighouden met welke takken van sport er allemaal zijn. Je gaat uh, richten op nieuwe ontwikkelingen in de sport. En op die manier ook probeert om je vereniging... Uh, ja, mee te laten doen aan uh, de nieuwste ontwikkelingen, zeg maar. Ja, want wat, wat voor sport uh, heb je aan deelgenomen bij de organisatie waar je, waar je vrijwilliger bent? Uh, ik doe uh, nog steeds uh, aerobics en uh, step aerobics. En uh, ja, turnen helaas niet meer, daar ben ik uh, een beetje te oud voor geworden. Maar uh, dus vooral de, de, die, dat soort sporten doe ja. ik zelf nog. Maar ja. dat, de, ik, turnen, daar heb ik nog wel een beetje een beeld bij. Dat is aan rekstokken hangen en, en ja. dat is vooral heel atletisch. Maar wat is step aerobics? Um, ja, dat is alweer een, een, denk ik ook een nou jaar of tien of vijftien geleden. Kun je die bankjes herinneren waar mensen dan opstapten? Volgens mij is dat uit Amerika gekomen. Reebok had die dingen in. Uh, en het is tegenwoordig niet meer. Het is, ja, er zijn tegenwoordig allerlei andere nieuwe vormen van sport. Maar het, is dus, het zijn oefeningen op bankjes. En omdat je dus steeds moet opstappen, is het behoorlijk intensief. Kun je je niet herinneren? Dat, uh... Ja, ik zit, ik zit nu te denken. Dus dan is het een voetje voor, een, eentje naar achter, de andere voet erop. Dat... Ja, maar het is, het is veel dynamischer. Je kunt er overheen springen en je kunt er uh, allerlei dingen op doen, zeg maar. Maar omdat het dus, uh, ze zijn ook in hoogte verstelbaar. Nou, de hoogste, als je het hoogste niveau doet, dan is het toch al gauw een centimeter of veertig, uh, denk ik. Ah, okay, okay. En die, uh, ja, die beweging moet je dus steeds maken. Ja. En waar, waar, waar zit voor jou de uitdaging om ook uh, in, in het bestuur te gaan? Want je, ben, uh, je, je besteedt al tijd aan het sporten, vrijwillig ja. bij de club. En dan vervolgens ja. ga je ook nog tijd vrijmaken om in het bestuur dingen te regelen. Ja, dat is een goede vraag, omdat ik ervan overtuigd ben, Echt, uh, nou ja, een, het is een soort missie van me om mensen het plezier van sport te laten beleven. Uh, bewegen is, is zo goed voor lichaam en geest en uh, je, kunt er daar, je, je overwint letterlijk uh, je lichamelijke beperkingen, maar daardoor ook heel veel geestelijke. Ja. En je zegt net, uh, vertelde net dat je in een bestuur uh, actief bent, ja. ledenadministratie onder andere uh, uitvoert, en dat je eigenlijk met te weinig mensen die taak uh, ja, op dit moment verricht. Betekent ja. dat dat jullie echt het, uh, het ontzettend druk hebben? Ja, we hebben het, uh, ja, eigenlijk hebben we te veel taken om het uh, met elkaar te doen, um, maar... Ja, je probeert het toch. En wat wij zien is, uh, vrijwilligers zijn er wel. Maar het zijn altijd mensen die uh, op projectbasis dingen willen doen. Ze willen zich niet meer binden. Je binden aan een vereniging. En ik denk dat uh, van voetbal tot, tot tennis, tot waar dan ook uh, kampenverenigingen daarmee. Uh, ja, dat mensen dus die dat commitment niet meer, niet meer willen. Dat vinden ze een te grote binding. Ze willen liever tijdelijk iets doen, een project nogmaals, zoals ik het al eerder zei. Ja, en, en zijn dat dan vooral uh, jongere mensen waar, waar, waar je dat ziet? Nee, nee, ook vooral, dat klinkt ook vooral ouderen. Tot nu toe, zeg maar, tot vorig jaar gingen mensen nog, uh, nou ja, tot met, tussen 60 en 65 met pensioen. Dat verandert nu natuurlijk allemaal. Maar uh, vooral die mensen hadden zoiets van, nou, dan nou heb ik mijn vrijheid, dan ga ik me toch niet opnieuw binden. Ja, ja. Dus het is zowel. En nee, je zou juist kunnen zeggen dat jongeren vaak nog wel enthousiast zijn. Uh, en er helemaal voor gaan. Met name ouderen. Die wel veel ervaring hebben in. Bestuur, in bestuurlijk werk vaak. En die zou je er dus wel graag bij willen hebben. Maar dat die uh, afhaken, die hebben andere dingen toen. En moeten tegenwoordig natuurlijk ook wel erg op een klein kinderen passen. Hè? Omdat kinderopvang zo duur wordt. Ja, dus, dus ze komen nog wel naar de wedstrijden, denk ik, dan soms kijken. Maar vervolgens ja. die extra taak, dat, dat, dat gaat net niet nee, lukken. Nee, dat is echt uh, kansloos. Het is heel erg jammer. En ja. heb, hebben jullie wel eens geprobeerd om daar al met een speciale actie te komen... of een wervingsfolder of gesprekken aan te gaan dat je mensen Klopt. aanschiet? Ja, dat doen, dat doen we zeker. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook plaatselijke markten en, en, en dingen waar uh, verenigingen zich presenteren. En ja, wij zijn natuurlijk langzamerhand ook met zoveel andere verenigingen uh, in gesprek gegaan. Soms uh, doen we ook dingen samen, juist om uh, ja, dat soort gaten op te, op te vullen, want... Ja, het is gewoon heel moeilijk om aan bestuursleden te komen. Ja. Wat is nou de volgende taak die jou staat te wachten? Als zijn de ledenadministratie, welke, welke klus zit er aan te komen waarvan je zegt... nou, dat is nog een heftige? Um, nou, dat is om te proberen om... want dat is ook wel iets... dat um, mensen kiezen ook tegenwoordig steeds vaker voor een sportschool... Uh, omdat die een steeds goedkoper aanbod hebben. En je daar natuurlijk nou, bijna letterlijk dag en nacht terecht kunt. Ja. En de vereniging heeft natuurlijk toch vaste lesuren. Dus uh, ik probeer uh, ja, door mijn enthousiasme en door mijn contacten via mijn werk en andere dingen. Om zoveel mogelijk mensen ook ja, te betrekken zeg maar, bij de sportactiviteiten. Omdat het zo uh, leuk is om... Lid te zijn van een vereniging, in tegenstelling tot een sportschool waar je als een anoniem lid binnenloopt en vervolgens weer verdwijnt. Dus dat is zeg maar ja, waar ik ook mee bezig ben. En daarnaast um, gaan we weer een kamp organiseren voor, voor de kinderen. Dat is natuurlijk ook gewoon heel leuk. Ja, en je zegt dan: uh, een sportschool inlopen is wat, wat anoniemer, maar daar kan je toch ook gewoon met meerdere mensen afspreken en zeggen: Oké, okay, we gaan vanavond uh, gaan we fitnessen. Dat is dat toch een beetje ik met... ja, hetzelfde dat idee. Ben ik, ja. Dat ben ik wel met je eens. Alleen wij proberen net dat stukje meer te geven. Dat uh, ja, iemand vertelt wel eens iets uh, uit zijn persoonlijke leven. En uh, omdat ik er veel vaak ben, probeer ik dat dan te onthouden. En de volgende keer te vragen van, Goh, hoe is het nou met, enzovoort, enzovoort. Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen bij de werkzaamheden die je verricht voor, voor de vereniging? Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om dit allemaal even te vertellen. En ik hoop dat er veel mensen... Uh, lid worden van verenigingen en met name bestuurslid van een vereniging. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik nodig de mensen ook daarbij hierbij uit om te bellen naar 0800 112. Ik wens jou een goede nacht, Jacqueline. Dankjewel, insgelijks. Dag. U kunt meepraten over het onderwerp vrijwilligers in de sport. Bij wat voor uh, ja, club bent u actief? Dat kan van alles zijn. Dat kan van een Jeu de, -de Boel vereniging zijn tot een, uh, tot een voetbalclub. Uh, heb je gewerkt of werk je bijvoorbeeld als barman, grensrechter, steward? Of uh, verzorgen? Misschien was je de t-shirts wel of de kleding? Of doe je het vervoer? Bel u 0800 1121. Dat is 0800 1121. No! Rita Franklin in Dit is de Nacht. I say a little prayer. We praten vannacht over vrijwilligers in de sport. En dat kunnen allerlei functies zijn. En het kan bijvoorbeeld ook een functie zijn als voorzitter. En zo heb ik Piet aan de lijn. Goeiedag, Piet. Goeiedag. Jij bent de voorzitter van een korfbalvereniging. Ja, dat klopt. Korfbalvereniging Stolvenhogels in west -Kapelle. En hoe lang doe je dat al? Um, nou, op dit moment uh, mijn achtste jaar. En ik heb het in het verleden ook al een aantal keren gedaan. Totaal 15 jaar of zo, denk ik. 15 jaar okay. al. En, en ben je daarvoor gekozen of uh, voor gevraagd? Uh, ja, kijk, je wordt, officieel wordt je gekozen. Je wordt eindelijk gevraagd. En ja, als je eenmaal ja zegt, dan uh, zijn er ook weinig kandidaten over het algemeen. Omdat het uh, een, een, een zware functie is en veel tijd uh, vergt? Ja, zware functies, maar net hoe je, het, hoe je het invult. Maar het is meer dat uh, je ja, voor elke functie heb je, je mensen. En de een die doet graag de activiteit op het veld. En dan doet het liever van achter de tafel. Ja. En wat houdt dat voor jou in, de activiteit achter de tafel? Kan je dat eens omschrijven, hoe dat, wat, wat erbij komt kijken? Uh, nou, uh, ja, eigenlijk wat meer. dan dus je denkt: het is, het is een way of live geworden eigenlijk. Je, je bent wel voorzitter waarbij je dan ja, vermogens gezinnen leiding geeft aan het aan bestuur, aan de vereniging. Dat kan natuurlijk nooit alleen. Je doet dat met een, aantal, een hoop aantal vrijwilligers. En ja, je bent er ook een... Oh ja, op de duur word oh, je mee uh, het middelpunt van. Hè. Je, je loopt daar je zoveel jaren mee dat je, je netwerk is groot. En daardoor uh, ja, ben je eigenlijk toch altijd betrokken bij allerhande dingen die, die plaatsvinden binnen een je vereniging. En betekent dat dan ook dat je bijvoorbeeld bezighoudt met, met een, een, een ledenadministratie zoals bij de vorige bellen Of zijn daar weer andere mensen voor die dat doen? Nee, dat zijn weer andere. Je hebt dus als voorzitter is het, ja, het is ook vaak een, een, een blikvang over je vereniging. En op dit moment geef ik, ja, ook weer samen met, met de anderen, zijn we een, een combi -fit project gestart vanuit de Commonwealth waarbij we... Ja, 40 plussers eigenlijk aan beweging willen krijgen door, ja, dat, door activiteiten aan te bieden aan de aan de mensen vanuit de vereniging. En waarom wil je activiteiten aanbieden voor 40 plussers um, Ja, waarom? Het is een, het is een project wat, wat het Corbouverbond heeft opgestart. Uh, waarom doe je dat verenigingen mee? Uh, enerzijds om, om uh, ouderen meer betrokken te raken uh, te, te laten zijn bij die vereniging. Waardoor je ja, meer leden krijgt. Waardoor misschien ouders of kinderen van die mensen uh, weer dit worden. En, ja, het is natuurlijk toch ook een, een, stukje, een stukje bewustwording van, van de mensen. dat bewegend toch goed is. Ja, en uh, dat, dat kan ook prima in de vorm van, van korfbal. Want heb je dat spelletje zelf ook gespeeld? Uh, ja, ik ben op uh, dit moment uh, bijna 15 jaar lid. Dus ik heb het inderdaad vanaf mijn tiende jaar gespeeld. Nu niet meer actief. Af en toe nog eens een keer uh, als scheidsrechter. Maar over het algemeen... Uh, het echt actieve deel, dat doen, dat doen anderen. Dat doe ik tegenwoordig niet meer zo. En waarom koos je vroeger voor, voor korfbal, en niet voor tennis of voetbal? Uh, ja, waarom? Uh, Westkapel is een, een dorp waar, waar zeker vroeger uh, toch wel een duidelijk verschil zat tussen uh, de kerkelijke gemeenschap en de niet-kerkelijke. Nou, De voetbal dat was een uh, zondagvereniging, dus ja, als je uh, kerkelijke achtergrond had, dan, ja, dan was eigenlijk de voetbal nog dan. En dan, ja, dan kom je eigenlijk automatisch een beetje bij de korfbalvereniging terecht. En dat was, dat was voor jou ook het geval? jij wilde eigenlijk ook liever naar de voetbal, maar je dacht dat wordt dan toch de korfbal omdat het op zondag uh, niet gaat worden? Ja, kijk ik weet niet of het uh, op je tiende jaar een bewuste keuze is. Uh, op dat moment, ja je zit op een school waar ook de meeste kinderen dan op, op zo'n, op die korfbalvereniging zitten en dan ja, automatisch ga je daarmee. En ja, daar zitten je op het algemeen ook, je, je vrienden en je, en je bekenden. En ja, kijk, dan, ja, dan blijft het eigenlijk zo doorgaan. En als je dan later ouder bent, dan, dan verandert het je niet meer. Tenminste, ik niet. En is dat nog, is dat nog steeds zo, dat, dat, dat er veel al uh, uh, gelovige mensen naar de korfbal dan gaan bij jou? Nee, dat is, uh, dat is duidelijk uh, minder. Uh, vroeger dan, uh, was er echt een scheidslijn, tegenwoordig niet meer. Maar ja, wat je tegenwoordig... Uh, toch meer hebt, uh, is dat, uh, dat die, je hebt minder kinderen. Dus de, de, het, aan, het aanbod van, uh, van kinderen, dat wordt gewoon kleiner en nou, dan moet je als vereniging toch uh, ja, meer aan de bak om te zorgen dat je toch een, uh, een, een goed levensbestand uh, overeind houdt. Ja, ja. Mijn gevoel zegt altijd dat het korfbal een beetje uh, te, te maken heeft met, het, met een nou, die imago, dat het, dat het, ja, dat het een sport is waar, waar niet iedereen zomaar als stoere man naartoe wil. Minder, maar het heeft een imago en dat raakt er toch niet kwijt. Dat je, ja, dat toch een. Ja, ik wil niet zeggen, een dan gaat het een beetje te ver. Maar ja, zeker als jongen zijnde, dan is een keuze om te gaan voetballen. In ieder geval, in onze gemeenschap is het toch wel wat groter dan korfbal. Dus je moet er alles aan doen als vereniging, als bestuur, om ook het positieve van korfbal uit te dragen. Ja, en hoe doe je dat als voorzitter? Hoe doe je dat? Ja, dan doe je het uiteraard doe je het niet alleen. Dat doe je door, door ja, de activiteiten aan te bieden aan de jeugd. En niet alleen het spelletje, maar ook gewoon ook activiteiten daar rondom. En je beweert als vereniging ja, probeer je toch een, een imago uit te stralen van familievereniging, waarbij, waarbij je toch ook wil laten blijken dat het ook een stoere sport kan zijn. Je komt ook bezweet en en vuil en van een veld naar een wedstrijd of het nou voetbal is of voorbal, dat maakt niet uit. Ja, en dit is natuurlijk ook gewoon de, de, de teamsoort. Want met hoeveel mensen speel je precies korfbal? Uh, met acht. Uh, vier, vier jongens of, of heren, vier dames. Uh, ja, en ja, vroeger was dat verhaal, want tegenwoordig is dat al ja, dan is dat uh, acht personen per team. Ja, ja, precies. Ik heb het vroeger vaak gespeeld op school, maar dan, dan zijn er, ja, er zijn vast hele strikte regels als je het echt professioneel speelt. Uh, ik neem aan dat er ook altijd gewoon iemand bij de, de basket moet blijven om daar de boel te verdedigen. Klopt dat? Nou, basket hebben wij niet. Dat is, dat is basketbal. Je, ja, je speelt het echt. Ik bedoel, de korf, de korf. Ja, de korf. Een uh, team bestaat uit twee, uh, uit twee uh, vakken: een aanval en een verdediging. Elk vak heeft vier personen. En dan heb je ja, eigenlijk tegen een vaste tegenstander: in tegenstelling tot voetballobby. Waarbij je dan vaak uh, een gebied verdedigt. En bij, bij korfbal verdedig je echt een persoon. Je bent een hele, hele wedstrijd bijgebonden, over het algemeen, aan één persoon. Is, is dat niet ontzettend vervelend soms, dat je denkt, oh, ik sta nu met deze persoon de hele wedstrijd lang? Uh, nee, dat is ook juist de uitdaging, eh, dat, je, dat je probeert elkaar af te troeven. En dat doe je ook niet alleen, hè. Ik met een wel eens met een bijdstekkerspelletje, waar je niet alleen kan spelen, want je mag, je mag niet lopen met een bal. En, uh, dat mag je bij sommige andere sporten mag je dat wel, dus je bent verplicht om samen te spelen. En dus je bent met, met een viertal in je eigen vak bij, bezig om het viertal van de tegenstander te overtroeven te en dan proberen hun ook. Dus dat maakt het ook, dat maakt het ook extra leuk. Ja. En wat was jouw, uh, jouw rol vroeger in het veld? Was jij van de verdediging of was je meer van de aanval? Nou, je, is dat bij korbal wist het dat, dat steeds. Ja. Na twee doelpunten dan, dan, dan, dan verander je van functie en dan, dan ga je van aanval naar verdediging of andersom. Uh, en mijn rol, ja, je hebt altijd uh, mensen met, uh, met, met kwaliteiten. En uh, ja, wij hadden altijd twee personen in het vak die... Uh die hartstikke goed konden aanvallen. Dus uh, ja, wij, wij gaven de ballen allemaal, aan aan hen, zodat ze hen, uh, konden scoren. En dat lukte over uh, het allermee vrij goed. Ja. Je hoort vast natuurlijk dat ik het vroeger... maar heel weinig gespeeld heb uh, op het... op het uh, korfbalveld uh, op school. Uh, nog, nog één vraag dan aan jou. Dat weet je vast uit ervaring. K kan je bij korfbal ook uh, ja, een beetje gemeen zijn? Een beetje sneaky? Dat je, net zoals bij voetbal... er worden wel eens overtredingen gemaakt. Heb je dat bij korfbal nou ook eigenlijk? Uh... Ja, maar dat zijn dan vaak, eh, vaak overtredingen. Eh, ja, het is helaas stiekem aan een shirtje trekken of een duwtje geven. Eh, kijk, in principe is eh, lichamelijk contact is, eh, verboden. Eh, dus in zoverre ja, je raakt elkaar altijd. Maar eh, bewust lichamelijk contact, dat mag niet. De blessures die ontstaan, is, is vaak doordat je je verstapt of verdraait. En uh, ja, het sneaky zit nog vaak in het, uh, in het afleiden van en het getrukt zijn. En, uh, daar zit meer het sneaky in dan, uh, dan in, in, in, in ja, stiekem overtredingen. Want ja, als ik zeg, een keer een circuit trekken of zo. Of eens een duwtje geven en dan blijft het wel eigenlijk. Ja. Hebben jullie ook een, een, een, een eerste team, zeg maar een soort van sterrenteam... Waar, waar echt naar uitgekeken wordt in een bepaalde competitie... die het weer moeten doen voor jullie als club? Uh, ja, nou toevallig ben ik er ook nog een van... Uh, ja, uiteraard. We, uh, we hebben, uh, hebben drie senioren teams en, en een aantal jeugdteams. Ja, en het eerste team. Ja, dat is, uh, dat is toch altijd een beetje het blikvanger van je uh, van je vereniging. Dus dat uh, ja, dat klopt. Hè. We spelen uh, de helft van het jaar en uh, buiten en de helft van het jaar spelen we binnen. En uh, ja, het is hard je vraag van je vereniging, waar dan ook voor uh, of algemeen toch uh, behoorlijk wat publiek daar kon krijgen. Volkomen wel begrepen ja. is het seizoen dan nu ook afgelopen net als bij het voetbal of gaat het nog eventjes door? Bijna. Uh, eind mei is het bij ons afgelopen. is het twee maanden stil. Dan beginnen we augustus weer met training. En dat gaat dan, uh, blijft blijven buiten tot uh, half oktober. Dan gaan we naar binnen tot, uh, tot maart. En dan gaan we naar buiten tot, uh, tot eind mei. En hoe is de stand op dit moment voor jouw Corfbo-vereniging, het team dat jij hebt <lacht> Nou, gelegd? We zijn vorig jaar kampioen geworden, gepromoveerd. En uh, ja, dit jaar uh, dan zullen we alles zijn alles en bij moeten zetten om, uh, om te zorgen dat we niet degraderen. Maar ik vrees dat dat niet gaat lukken. Een zwaar jaar dus. Uh, als je het puur naar de uitslagen bekijkt wel. Maar uh, ja, we zijn een vereniging waar, uh, waar we proberen een gezonde niks te hebben van, uh, van gezelligheid en prestatie. En ja, bij prestatie wordt winnen en verliezen. Dus uh, ja, het is jammer dat je dan, uh, het niet haalt. Maar er is ook geen man uit ja. Volgend jaar gaan we vrolijk verder. Ik zou zeggen heel veel succes. En ik vond het leuk om even te horen van je Piet hoe dat uh, allemaal werkt bij een Corvo-vereniging als voorzitter. en vrijwilliger. Okay. Ik wens jou een goede dag en bedankt voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. nacht. En ik nodig u uit, als u aan het luisteren bent, om ook te bellen naar de studio met het nummer 0800 1121. En om mee te praten over uw ervaringen als vrijwilliger bij een sportclub. Ja, wat voor rol heeft u gehad of bent u nog steeds actief in, in ja, verschillende functies binnen de sportclubs? Belt u 0800 1121 of u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Dat is nacht.eo.nl. en la batalla de la Manustia dite, tú me hicistes libre, en tu nombre me da por ser la pantalla de la vida, dite, tú me hicistes libre, oh sí, sí, oh si, libre para ti, si, si, oh si, libre para ti, Señor, oh si, si, oh si, libre para ti Vrolijke muziek van Trinity, je Libre hier in Dit is de Nacht... op Radio 1, waar we praten over vrijwilligers in de sport. Bent u actief als vrijwilliger of actief geweest bij een club? En dat kan een, uh, wat ik al zei, een show de boelclub... zijn een voetbalvereniging, dat kan heel breed. Uh, misschien wel een wandelclub, hardloopclub. Bel u gerust 0800 1121 om mee te praten over dit onderwerp. En misschien kunt u zometeen na het beluisteren van de volgende reportage... ook wel reageren op de vraag waardoor misschien het aantal vrijwilligers... terugloopt bij de clubs. Want we gaan luisteren naar een uh, reportage van... Uh, over Boy Prevo. Hij is al 35 jaar is actief als judotrainer en ook actief in het bestuur. En die heeft dus te maken met eh, nou ja, dat, toch, dat als er ouders betrokken moeten worden... bij de sport en er moeten afspraken gemaakt worden... of er moeten mensen gereden worden naar bepaalde wedstrijden... dan worden de agendas getrokken en dan wordt er eigenlijk gezegd... ja, sorry, maar we hebben geen tijd. We gaan luisteren naar een reportage gemaakt door Steven Emmons. Hallo, ja! weg! Maak kennis met Boy Prevo, trainer te Anna Apollone. Recht Rechtop zitten. Hij zet de pupillen van judo-vereniging De Uitkomst eventjes recht. recht. En dat doet hij al 35 jaar. Dus jullie gaan gewoon goed je best doen, oké? Okay. Boy Prevo is vrijwilliger. Hij traint. Jalan, dood de mede. Maar dat is niet alles. Ik zit in de strikbestuur, daar heb ik de portefeuille, activiteiten, wedstrijdzaken en nog wat. Ik ben de competitieleider van de West-Friese competitie. Dan kom ik terug op de club, daar ben ik vrijwillige hoofdtrainer. Ook hier zit ik in het bestuur erbij. Maar een clubkrantje maak ik voor. Waar ik elke week de nieuwsbrief doen. Ik. ik beheer de kantine nog een beetje, want er moet ook omzet zijn. Als het de een clubje niet. boy is een echte verenigingsman. Die uh, zet zich voor 300% in. En dus komt een van zijn beroemdste pupillen hem vandaag in het zonnetje zetten: Edith Bos. Wie is dat? Uh, een hele goede doken bij de Olympische Spelen. Wat heeft ze dan gehaald dan? Uh, medailles. De nee, tweede plek. Inderdaad, Edith Bos. Meervoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen en deze zomer ook in actie in Londen... komt haar voormalig trainer Boy Prevo, mede namens het NOC NSF... eren voor wat hij voor de vereniging heeft betekend. Uh, doet altijd net het stapje extra en doet het altijd met heel veel enthousiasme. En wat hij voor haar heeft betekend. Boy Prevo, mijn oude trainer, is een, is een kanjer, een topper en iemand uh, die 300% achter me gestaan heeft in de, in de opbouw van mijn carrière. En heeft dus ook een steentje bijgedragen in waar ik nu ben. En de dank is wederzijds. Boy nam Edith onder handen als trainer toen ze 16 was. en stak veel tijd in haar. Uh, ik, ik heb vroeger nog het, het genoegen gehad om bij Opa G Koning te mogen trainen. En Opa G had een verhaaltje dat was mooi. Die zei, jongen, maak je niet zo druk. Als je kiezelstenen in je handen hebt, zet je, je wrijft, kan je blijven wrijven in ons weet. Dat blijven kiezelstenen. En ze hebben dat ene goudklompje gaat glimmen. Nou, Edith, glom. Maar of er nog nieuwe medaillewinnaars gevormd gaan worden in dit Noord-Hollandse sportszaaltje? Zij heeft altijd gewist wat ze wilde. Ze heeft altijd keuzes weten te maken. En dat ontbreekt was in deze tijd met de jeugd. Ik had toen een hele groep meiden, zo'n 7, 8 meiden in de jonge Oranje zitten. En als je daarmee gewerkt hebt en je werkt nu niks kwaad van deze kinderen... maar ze hebben zoveel. Ze hebben zoveel keuzes dat ze het niet meer weten gewoon. En of er nog meer supervrijwilligers bij komen zoals Boy, daarover heeft hij ook zijn twijfels. Papa, mama, die race hier voorbij, doet de deur open. Dat kindje heeft een kwantopleiding gehad. Die wordt naar buiten geschopt met een vaartje van 50. Die maakt een koprol, is binnen. En de mama race om zes uur weer terug, weet je wel? Met, met zo'n vishaak achterop. haakt het kind naar binnen, want ze moet nog naar tennis, moet ze die andere zes nog ophalen. Maar, maar, ja, komisch. Maar zo, zo, zo is het gewoon. Dat, dat, dat zie ik gewoon elke week. Niks dan kwalijk van die ouders weer. Maar als je die er nog vraagt voor vrijwilligerswerk, dat kan. Maar dan worden de agendas getrokken. Nou ja, dat is deze tijd. Ja, deze tijd, uh, geschetst door uh, Boy Prevo, al 35 jaar uh, is hij actief in de Eurosport En misschien uh, ja, komt het u wel heel bekend voor en bent u zelf actief geweest als vrijwilliger... en heeft u juist om die reden, voor, vanwege een overvolle agenda, gezegd van... ik stop met mijn werkzaamheden als vrijwilliger bij de sport. Dat zou zomaar kunnen. Of bent u nog vrijwilliger? Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to it be these souls You don't need no ticket, you just thank the Eva Cassidy en dit is de nacht met People Get Ready. In dit uur uh, praten we over de vrijwilligers in de sport. Aan de telefoon heb ik uh, Egbert, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen Egbert, jij bent uh, actief als vrijwilliger en je zei net al als 54 jaar lang? Al 54 jaar lang actief voor wielersport, zowel KW als Wielenveen snits En die zijn aangesloten bij de Wielerfederatie Nederland en voor het marathonschaatsen in Friesland. Zo, dat zijn twee uh, toch uh, verschillende sporten. Ja, maar het gaat in elkaar over. Ja, ik Uiteindelijk dat zeggen, wielrenners he? fietsen zomerdag en gaan winterdag vaak wat schaatsen. En? Om een conditie bij te houden. Ja. En, en uh, kl komt, klopt het dan dat jij dus, zeg maar, met dezelfde mensen te maken hebt in de zomer... die wielrennen en die dan in de winter marathon schaatsen? Nee, dat is een gedeelte wat uh, echt uh, gaat uh, schaatsen. Maar een groot gedeelte doet alleen maar aan wielersport. Aha. En, en wat is jouw uh, functie als vrijwilliger, uh, Egbert? Ik ben bij het wielrennen Sneek, ben ik secretaris en ik uh, ben de, de competitieleider. Dus ik zorg maandagavond en dinsdagavond dat ik in Sneek sta voor het wielrennen, voor een uur fietsen, plus vijf ronden. En een hoop plezier maak met alle jongens en meisjes. En dus leeftijd van 14 tot en met uh, 50. En hoe noem je nu het laatste wat je, wat je doet? Wat, hoe omschreef je dat nou? Als... Competitieleider. Dat competitieleider. Is, uh, wij fietsen maandagavond en dinsdagavond op de wielerbaan in Sneek. Schuttersveld En er wordt heerlijk gekoerst door de jongens en de meisjes. En, en wat, wat houdt het dan in dat jij daar als uh, competitieleider bent? Moet je dan op een fluit fluiten of een soort sein geven of moet je tijden meten? Uh, ik, laat ze, ik laat ze een uur rijden, plus vijf ronden. Dus ze moeten een uur fietsen en vijf ronden erachteraan. Dan zitten ze ongeveer een uur en een kwartier op de fiets en dan hebben ze een wedstrijdje. Aha. En, en, en waar, waar zit jij dan? Uh, op zo'n zo moment zit je dan op de tribune of zit je op een bepaalde Nee, we plek? hebben een klein hokje, net als uh, een hokje wat bij de bus is, wat ze vroeger bij de bus hadden. Zo'n hokje waar je een beetje in schuilen kan. En dat hebben we aan de wielenbaan staan en daar sta ik alleen de, de zaak uh, te jureren. Ja, ja. en ja, je zegt jureren, dus het is ook zo dat we bij die, die, die vijf kwartier rijden dat de mensen op dat moment af kunnen vallen? Ja, ze kunnen afvallen, maar ze kunnen ook vooruitlopen. Dus ik, ik noteer alle koplopers, ik noteer ook alle achterblijvers. En uiteindelijk, op een gegeven moment ga ik de bel luiden voor de laatste ronde. En dan probeer ik tien man op papier te krijgen. Lukt dat niet? Dan vraag ik de renders na afloop: van jongens, wat zijn, zijn jullie geëindigd? En dan komt het netjes op papier. Ja, en waar, waarom moet je dan precies tien mensen op papier hebben? Dat is voor de volgende wedstrijd. Dat is gewoon voor de competitie. We ja. maken een competitie over het hele wielerseizoen. En aan het eind van het jaar krijgt uh, de beste uh, vijf krijgen een prijs. Ja, precies. Dus dat is echt een soort krachtmeting van hè, waar, waar sta je, wat kan je en uh, mag, ja. mag je mee in, in de ploeg. Ja, en daarnaast ben ik ook nog actief als microfoonist voor de Snake. Dus dan uh, nou praat ik de, de sponsornamen aan elkaar vast en ik vertel wat over de wielersport. Als microfoonist. wat een mooi woord. Hoe wat omschrijf je dat mooi? Ja, dat is, dat moet je, zo moet je dat spreken. Want uiteindelijk, je moet zorgen dat je je Nederlandse taal zoveel mogelijk gebruikt bij wedstrijden. Ja. Ga je allemaal Frans of Engelstalige namen noemen, dan snapt een deel van het publiek het niet. Nee. Dus je bent eigenlijk een soort, ook, soort, soort omroeper ben je? Ja, je bent omroeper. Ja. Maar wat ook belangrijk is in de sport, en dat vergeten veel mensen, als er geen vrijwilligers meer zijn in de sport, dan is de sport afgelopen. Ja, ja. Dat is het grootste probleem momenteel binnen het sporten in Nederland aan vrijwilligers te komen. Ik heb het toch ook gehoord van een aantal andere verenigingen die hetzelfde probleem hebben, vrijwilligers. Daar is het grootste probleem. Ja. En, en hoe komt dat, denk je, Egbert? Waar heeft het mee te maken? Men heeft geen tijd meer. Men is te veel met zijn eigen ik bezig. Er moet thuis wat gebeuren. En denk erom, als je wat doet in die sport. Er kan wat gebeuren, dus je moet ook andere dingen regelen. En dat wil men niet meer. Men, men wil geen gezeur aan het hoofd. Ja. Op zijn vies gezegd, of op z'n leeuw wat is gezegd... gezeur aan het hoofd. Ja. Maar, maar heeft het er ook mee te maken, Egbert, dat, dat uh, vroeger... je, je ging sowieso sporten en dat het eigenlijk... Nou, vaak uh, vanzelfsprekend was dat je er ook nog iets extra's bij deed. En dat dat misschien minder is geworden. Dus je gaat toch wel sporten, maar dat doe je voor jezelf. Of je doet het met het team en daar houdt het bij op. Daar houdt het echt bij op. En daarna wil men niet meer. Nee. Want we merken nu binnen het marathonschaatsen. dat wij vragen mensen voor het jureren. en we kunnen heel weinig mensen krijgen. Een jaar of tien geleden hadden we 40 man. nu hebben we nog maar 22. Betekent dat ook dat als ik jou zo hoor. dat, het, dat zeg maar de vrijwillige sport. dat dat onder druk staat? Dat het misschien straks. dat er gewoon sporten niet meer. Ja, kunnen voortbestaan in bepaalde plaatsen? Ik verwacht dat heel erg. Want het probleem is dat er te veel mensen afhaken. Als je oud-coureurs vraagt of oud-rijders vraagt... wil je nog wat voor de sport doen? Als vrijwilliger, bestuurslid of een functie als trainer. De eerste wat gevraagd, wat verdien ik? Hm. Als we het zeggen, bij het marathon schaatsen. Dan ben je vier uur bezig. En dan heb je een paar kopjes koffie en een paar stukjes brood. En dat is alles. Ja. Ja, je moet natuurlijk vooral de, de lol erin zien dat je, dat je zelf een onderdeel bent van het grote geheel. Omdat dat juist zo leuk is om, om te doen en daaraan mee te werken. Je moet een ja. beetje de kick hebben ook. Dat is het grote probleem. Ja. Het wordt alleen maar groter. En is daar, is daar nog wat aan te doen, denk je, denk je Egbert? Is dat nog dat imago van hè, een bestuursfunctie of, of ondersteunend uh, actief zijn, dat dat niet meer saai is? Is daar, is daar nog van af te komen van dat imago op dit moment? Ja, wel, er is wel van af te komen. De overheid moet het meer stimuleren. Kijk, NOC, NSF is daar wel goed mee bezig, maar de overheid moet ook meehelpen. Kijk, als er een keer een onkostenvergoeding is, dan moet dat niet belast zijn. Dat men iets, iets meer kilometervergoeding krijgt. Nu is het 19 cent. Dat moet voor de meeste mensen iets hoger zijn. Daar kunnen ze wat makkelijker mee doen. Ja. Dus dan kunnen ze ook gewoon even zeggen, wow, we moeten even daarheen rijden. Geen probleem. Nee. Je kan het declareren. Maar zou dat, zou dat echt helpen? Ik, ik weet niet of dat veel zoden aan de dijk zet voor je jongens. Dat, voor jonge dat mensen. zou echt helpen. Ja? En wat verdienen we? Wat verdienen we daarmee? Uiteindelijk, als je normaal aan het werk bent, dan wordt er geld verdiend. Als je voor de sport bezig bent, is het allemaal vrijwilligerswerk. En dat, dat is nou het grote probleem. Men wil alleen wat beuren. Centjes vangen. Ja. En niet meer altijd voor niks werken in ja. de sport. Nee. En, en, en hoe zit het bij het, bij het, het marathon uh, schaatsen? Heb je daar ook mee te... Merk je dat ook, dat daar minder vrijwilligers... Uh... Daar komen minder vrijwilligers. Wij merken het binnen ons huurdekorps. We hebben nog maar 22 juryleden En we willen dolgraag meer hebben. Maar uiteindelijk ze zijn ze gewoon niet te vinden. Hm. En je vraagt zoveel verenigingen. Maar uiteindelijk ik, al die verenigingen op hetzelfde probleem. Ook tekorten mensen. Ja. Je was 54 toen je begon, uh, of 54 jaar uh, ben je al actief, Egbert. Hoe, hoe jong was je toen je een, ja, een functie kreeg bij een wielrenclub of marathonvereniging? Ik was 17 jaar toen begon ik in Leeuwarden bij de Friese Leeuw. En daar ben ik begonnen gewoon als trainer bij de Jeugdafdeling. En hoe, hoe uh, oud ben je inmiddels, als ik vraag Ik ben nu 71. Zo. En ik ga door dat het gaatje. Ja, en, en is dat dan ook omdat er niemand zich aandient dat jij zoiets hebt van: nou goed, hè, ik ga er gewoon voor? Nou, ik heb een de laatste keer aangegeven, jongens, ik stop ermee. En dan kijken ze heel vreemd aan. En, maar er komt geen enkele opvolger. Want dan dacht ik bij mezelf, ik kan het niet laten gaan, dus ik ga toch nog maar een tijdje door. Ja. En, en wat, wat doet dat jou dan? Als je al zo lang actief bent en jij zegt, het is niet meer dan normaal dat je een keer aangeeft van nou, ik doe even een stapje terug. En mensen die kijken je dan zo aan. Nou, dan denk ik bij mezelf, jongens, ik ben voor jullie bezig. En als jullie dan niet verder willen, ja, dan is het over en uit. En dan kijken ze heel vreemd aan. Moet het dan? Ja, jongens, ik word ook ouder. Ik wil ook eens een keer wat anders doen. Ja. En dat is voor een hoop mensen niet te begrijpen. Nee. Ik hoop echt dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat het verandert en dat mensen het weer, weer gaan zien dat het mooi is om ook iets bij een, bij een vereniging te doen. Ja, en daarom hoop ik dat alle verenigingen weer heel veel mensen krijgen die enthousiast zijn voor de sport. Ja. Je hebt in ieder geval uh, uh, je, je, je woordje eraan bijgedragen. Dat het, dat het mooi kan zijn om, uh, om uh, ja, actief te zijn als vrijwilliger. Ja, ik vind het heel belangrijk wat jullie voordoen voor dit soort uh, onderwerpen. Maar elke week heb je weer een vast onderwerp. En daar ben ik bijzonder blij mee. Nou, dat is fijn om te horen. En uh, we gaan volgend week zeker nog doorpraten over vrijwilligers in de sports, maar ook in andere uh, groepen. In ieder geval bedankt. oké, ja, ook, met uh, En uh, succes Dag. met het wielrennen en het marathon schaatsen. Oké, okay, dankjewel. Someone who turns Het is de nacht met Herbert Codet.